Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Stop met het schelden met kanker. Die oproep doen bekende YouTubers. Yo mensen, Bas van Velzen. Yo allemaal. Het is de R tot de O, het is gewoon RAKO. allemaal, even jullie aandacht. Wat mij opvalt is dat er gewoon veel te vaak met kanker gescholden wordt. Overal waar je komt hoor je het. Blijkbaar is het stoer om met kanker te schelden. Ik snap dat niet. Ik begrijp niet dat je op straat of in zo'n livestream chat of onder een video reageert met kanker of met KK of, of een vorm daarvan. Dit kanker dat no go. Samen met KWF Kankerbestrijding hebben ze de hashtag tegen KK bedacht. Want schelden met de ziekte kan andere mensen pijn doen. Ook stellen ze een boetepot voor dat je iemand een tikkie stuurt voor het goede doel als ze toch met kanker schelden. Welkom bij de Rode Kruis Hulplijn. Wat goed dat u ons belt. Wij staan nu zo snel mogelijk te woord. Blijft u aan de lijn. De coronahulplijn van het Rode Kruis is sinds de start in maart ruim 24.000 keer gebeld. Op het nummer kwamen eerst vooral vragen binnen over het virus zelf en over de maatregelen. De laatste tijd zijn het vooral vragen over quarantaine. Een huis kopen blijft gewoon hartstikke prijzig. Economen van de ABN AMRO voorspelden dat door de coronacrisis de huizenprijzen zouden dalen. Maar dat valt tegen... Balen voor starters, dus, vertelt verslaggever Nick Wouters. Terwijl mensen toch de ogen inderdaad hadden gespitst en gedacht. Mensen die starter zijn, van nou, misschien gaan dan eindelijk worden die huizen wat betaalbaarder. Uh, volgend jaar of de jaren daarna. Ja, is dus niet zo. Komt volgens economen doordat de rente minder hard stijgt. En ze hadden ook verwacht dat door de coronacrisis. de inkomens van mensen omlaag zouden gaan. Een filmpje pakken in de bios kan straks misschien niet meer. Dat zegt Hollywood-regisseur Patty Jenkins. Haar Wonder Woman-film is al drie keer uitgesteld door corona. Ze is bang dat de studio's in Hollywood straks niet meer investeren in bioscoopfilms... en zich helemaal gaan richten op films, of films en series voor streamingdiensten zoals Netflix en HBO. Het weer, het is een natte dag vandaag. Er staat ook aardig wat wind. Later vandaag vanuit het noorden wel wat opklaringen. En het wordt nog wel een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate Dit is Robert Vriesen van de ANWB Langzaam rijdt het verkeer op de a 5 Vanuit Hoofddorp naar Amsterdam Door een auto met pech bij afrit Aijmuiden Vijf kilometer vielen daar met een kwartier vertraging Tot zover de verkeersinformatie In Circus Zandvoort ben jij de artiest Toets je snelheid Slimheid en behendigheid Op de nieuwste spelletjes en kermisattracties In Familyland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 improviseren vandaag uh, geweest uh, voor uh, dit programma, want uh, ja ik zag het wel een beetje aankomen, maar dan moet je toch nog eventjes tussendoor je eigen werkzaamheden doen en dan ook nog uh, invallen van Walter die uh, even verhinderd is. Volgende week uh, zal dit denk ik wel weer zijn. Uh... Uh, terugkomend op uh, gisteren in uh, de uitzending, want uh, toen hadden Mick en ik het over Eddie Van Hele, die, uh, die zat hier toch verstopt in dit nummer van Michael Jackson. Met die waanzinnige gitaarsolo. Maar, ja, we hebben de man toch nog weten te strikken, Mick. Uh, weliswaar uh, niet om half twaalf, maar uh, direct na elven. Uh, want, uh, Mick, uh, er is nog uh, iets meer aan de hand met die Eddie Van Helen. Want jij had er iets over... Uh, uh, ja, wa was je iets tegengekomen op Facebook of op de sociale mediakanalen, toch? Goedemorgen. Elf. Nou, je, je, je hebt de man kunnen strikken. Uh, dan heb je het over mij waarschijnlijk. Ja, jou, jou, en... jou. Ja, niet Eddie Van Helen, nee. nee. nee. Nee. Die is er helaas niet meer. Nee. En, uh, nou ja Ik had op Facebook even een dingetje, uh, ik had een stuk geschreven over met een linkje naar een hele mooie YouTube uh, performance van, uh, ja, van, van Helen ja. En waar zoveel plezier van afstraalde daar had ik het gisteren al over, weet je wel, in het programma. Ja. Ja. En uh, in, in New Haven, het concert, daar nou, had ik een stukje geschreven met de bij dat hij dat, dat een mooi leven heeft gehad, als je zoveel plezier kan maken op het podium met je, met je medegroepsleden. Ja. Ja, en, en je speelt steeds dezelfde nummers. En dat plezier zit er nog steeds in. Nou, dan heb je een goed leven, toch? Dat denk ik en, ook. Uh, dat, dat heb ik gedeeld. En toen werd er gezegd van, ja, weer iemand die uh, aan zijn verslaving ten onder is gegaan. Nou, het heb ik gereageerd van, ja, dat is, een, uh, dat is echt volstrekte aanname. Want, ik bedoel, uh, uh, de man is overleden aan de gevrezen ziekte. Hm. Uh, en dat kan, ik kan erover discussiëren, dat dat een complicatie is vanwege de verslaving. Maar dat, dat, dat geloof ik niet. Hm. Ik bedoel, ik denk dat we het wel staat van elkaar. Ja. Ja, dus dat, maar, maar nu we het er toch over hebben, ja. verslaving, daar wil ik wel iets over zeggen, want ik heb toevallig net een stuk gepubliceerd op mannenzaken hm. uh, over coronaregels uh, is dodelijk voor, uh, voor het verslaven. En hm. daar bedoel ik eigenlijk mee te zeggen dat ik even nagegaan ben wat dat betekent voor verslaven. Hm. Uh, uh, uh, het, verslaving is ook een sociale ziekte hè, ja. en wat heel belangrijk is is dat je weer sociale contacten krijgt omdat je namelijk tijdens je actieve verslaving ja. wil je terugkruipen in, in een soort isolement hè? Ja. nou als we dan nou kijken naar uh, uh, het aantal verslaafden in Nederland en uh, dat moet je dan wel met uh, vermenigd met het getal 2 omdat er heel veel mensen zijn die er nog steeds niet voor uitkomen ja. en ik heb, bij mij heeft het ook 30 jaar geduurd voordat ik me realiseerde dat ik geen recreatief drugsgebruiker was, maar verslaafd. Ja. Dus er zijn heel veel mensen die nog niet naar buiten zijn gekomen. met een verslaving. Nou, dan ja. moet je het getal met twee vermenigvuldigen. Even mm -hmm. een uh, uh, schatting. Nou, dan kom je toch op ongeveer 3 miljoen verslaafde mensen in Nederland. Dat is best wel heel veel. En dan heb ik ja. het nog niet over roken. Dan heb ik het ook niet over gameverslaving, niet over, niet over uh, eetverslaving, niet over seksverslaving, over een hele prettige verslaving. <laughs> en dan heb ik het uh, heb ik het niet over uh, social media verslaving, nee, we zou maar geen prettige verslaving, vreselijke <laughs> verslaving. Yeah. Dan heb ik het ook niet over social media verslaving, hmm. maar dan heb ik het gewoon over middelen en alcohol. Ja. En als je dan naar kijkt en je, je ziet dat, dat uh, uh, isolement is al een recipe voor disaster, hmm. Hè? Hmm. Uh, uh, angst hebben. Is een recipe for disaster voor een verslaafde. Ja? En als je dan die twee buiken optelt, ja, ja. Dan, dan kun je je voorstellen dat die 3 miljoen mensen in Nederland het heel zwaar hebben op dit ogenblik. Dat geloof ik graag. Uh, en, en, en, en ze dat willen dat er ook komt, vanaf, denk ja, ik. Er komt nog, nu, ja. ja, maar er komt ook nog iets anders bij kijken, Jaap. Mm. Uh, als we kijken naar uh, uh, volgens de ggz cijfers die ook een beetje natte vinger zijn, dan kom je ongeveer op, uh, op bijna 600.000 alcoholisten in Nederland. Mm. En als je kijkt naar die, waar we, het, waar we het misschien al eerder over gehad hebben, over de maatregelen dat om tien uur de, de, de kroegen dicht gaan. Hmm. En je ziet de enorme rijen mensen voor, voor de supermarkten staan en de avondwinkels om drank te kopen. Dan krijg je het volgende. Ja. Een fles vodka is goedkoper dan twee glazen vodka in een kroeg. Ja. Dus je gaat meer drinken, ja. dan de sociale remmers weg als je thuis gaat drinken. Ja. Plus het feit dat het isolement met elke slok dichterbij komt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En, en dus ik maak me daar zorgen om. En er, daar moet er ook een keer naar gekeken worden. Want weet je wat het met verslaving is, wordt vaak gezegd, ja dat is je eigen schuld. Weet je wel, dat is een groep mensen. Moeten ze allemaal zelf weten, hebben ze zelf gewild. Nee, dat is niet waar. Hmm. Verslaving is gewoon een ziekte. Hmm. Het is een dodelijke chronische Progressieve ziekte. Ja. En eh, eh, eh, eh, eh, verslaving is dus niet de schuld van de verslaten, nee. Wat wel, waar wel eh, de verslaten verantwoordelijk voor is, is voor zijn of haar herstel. Ja. Eh? Ja. Maar ja, je kan niet herstellen in een situatie waarbij je geïsoleerd wordt, waarbij je eh, eh, eh, eh, eh, op, op supermarkten los wordt gelaten, s'avonds laat. Ja. Dat je, dat, dat het, ja, nou ja. Zijn dat een van die dingen die eigenlijk... Uh, ja, want er is uh, van de week, zag ik bij Jinek uh, iemand uh, voorbij komen. Ik, ik weet niet hoe ik ze precies heet. Maar die zei van, ja, je moet ook de indirecte kant van het uh, verhaal moet je uh, proberen te belichten. Van wat de consequenties zijn van uh, deze maatregelen. Die indirect met, uh, met, deze, met dit uh, hele verhaal te maken heeft. En daar doel jij dus in feite eigenlijk op. En daar ja, zit schrappert, schrappert, ik hè? onderzoek, hè? Hebben ze het over? Ja, ja. ja. De gevolgen daarvan. Het is grappig, je, het is grappig dat, je, dat, je, dat je dit noemt. Want die vrouw, dat is Michele Schipper. Ja, precies. Die, die en bedoel zij is, ik. Ja. Zij is professor, hoogleraar, psycholoog aan de Erasmus Universiteit. Ja. En zij heeft onderzoek gedaan naar wat, de gevolgen. Veel. Desastreuzer zijn, hm? dan het virus zelf. Ja, ja, ja. En, en, en ik, ik, ben, ik ben een groot fan van haar, want zij, ik vind haar zo vreselijk goed. En dan Ze was, legde uh, het ook heel goed uit, Mick, vond ik. Ja, het is, is, ja. Maar, maar dat is gewoon die, die, die... Weet je, en dan wordt er gezegd van vieren... Dat, en, ik heb ook recensies gelezen van de Jinek-aflevering. Hm? Uh, uh, van Angela de Groot, van, van het AD, hm? die, die toch af en toe een glaasje azijn uh, de, te veel doet. <laughs> En ik, ja. die, noemt dat, die noemt het dan een, een virusgekkie. Nou, dat vind ik, dat vind ik zo schandelijk. Want ja. die vrouw is professor. Ja. Die ja. is ook leraar. Ja. Dat is geen virusgekkie. Ja. Weet je? Ja. En, en dat, ja, dat, dat denk ik bij mezelf. Het roept even weerstand tegen de maatregelen. Die, uh, uh, die, dat roept ontzettend veel weerstand weer op bij de gevestigde orde. En zeg maar de, de, de mainstream media. Ja, Goed, eh, dan hebben wij eigenlijk alles weer doorgenomen voor deze donderdag, denk ik. Nou ja, ik, wat ik al zei eerder, ik vind echt, en geloof me nou echt, ja, het is echt waar. Dat biologische brood van, uh, van de FOMA in Noord is echt helemaal fantastisch. Eh, ik, ik ga het even doorgeven aan uh, nog iemand uh, die ook in uh, Noord uh, woont uh, komende dinsdag. Frank, die, die woont ook in Noord. Dus, dus ik weet okay. niet of hij toevallig ook zijn brood daar haalt. Denk het niet hoor, want uh, nee, Frank is meer een type die, die gaat uh, gewoon naar, echt naar de bakker toe in het dorp. Dus dat... Okay. Uh, <laughs> Dus, maar goed, euh, leuk dat je even nog gesproken hebt. Ik heb nog een uh, aardig voorstel. Maar dat uh, spreek ik even buiten de uitzending om. Want anders dan, uh, gaan uh, de luisteraars daar ook mee van genieten. Dat uh, wil ik ook niet. Die moeten we niet hebben. Nee. Um, uh, goed, dank. En uh, graag tot woensdag weer. Tot woensdag, ja. Ah, Oké. Okay. En als we het dan toch over uh, de Nederlandstalige werk hebben. Dan moet ik het even erbij pakken. Dit is verlieen met rechtdoor. Ik gooi mijn hand En je vergeet. De hoogte. of my A friend. afgelopen uur uh, hoorden we dus een beetje de productionele inbreng van Pharrell Williams bij een nummer van Madonna dat is, uh, het eind uh, geloof ik ergens van de jaren 0 van de 21ste eeuw en dit is hij zelf maar dan met een uh, nummer uh, wat hij uh, heeft uitgebracht Marilyn Monroe dit Happy dat is uh, het uh, meest bekende nummer van hem maar dit heeft hij ook uh, nog, uh, nog uh, gedaan Daarvoor, Veline met uh, Je Vergeet. Ja, dat, uh, als het donderdag is, uh, dan uh, zal Walter uh, normaal gesproken uh, alleen draaien. Maar ik, uh, ik had uh, toch iets uh, anders in uh, gedachten. Dus. De reden om Je Vergeet te draaien van de EP rechtdoor. Dat is eigenlijk een uh, EP die ze eigenlijk niet hebben uitgebracht. Alleen digitaal dan. Uh, gebruikt uh, Edge of Seventeen. Dat is de Riedel. Maar het is van Destiny's Child. En Boeddelicious. mij uh, min of meer door een uh, presenteerblaadje aangereikt... door Hanneke Laura, die we het eerste uur hebben gedraaid. Uh, want uh, haar plaatsgenoot, Sage Baal, had een EP uitgebracht... nog niet zo lang geleden als The Child. Keep it with yours, hoorde je. En uh, dat prijst ze aan. En ik heb er ook uh, naar zitten luisteren. En ik denk, hé, hey, dat is inderdaad interessant... ook uh, voor dit uh, tijdslot van de dag, om dat uh, te laten horen. Pharrell Williams met uh, Marilyn Monroe, die hoor je daarvoor... Nou, ik zag hem ook ergens al in uh, ons nieuwe uh, systeem al staan. Uh, dit mooie nummer, ik, denk, ik heb hem al een keer uh, gedraaid. Echt een regelrechte klassieker. Nou, nu is hij echt wel, denk ik, uh, voorbij. De Summer is over van Dusty Springfield. The night runs away with the day.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 Een stukje tragedie in uh, dit dorp. 2015 uh, heeft zich dat afgespeeld toen een uh, meisje, oude jonge dame uh, van Zambiaanse afkomst uh, bij een Duitse gastgezin, meeging naar de Zandvoortse kust en merkte hoe wreed de zee is uh, geweest en daar ging dit liedje over van Ruud Hauweling. Night Falls on the Town, Dusty Springfield met Summer is over, die heb je daarvoor kunnen horen. Nu, weer een uh, muziek uit de onderstroom van Nederland. Een uh, band, of een tweedal, die Nederland gaat veroveren. Let maar op. Kafka heet uh, de band. En ze komen uit Amsterdam. En de EP hebben ze uitgebracht. En daar staat dit op. Look at the sky. It must be hard this time, hold your breath, we might never make it, but we have to try. En digging in de deur. Daarvoor hoorde je Look at the Sky van Kafka, uh, dame en heer. Daphne Holland. Zij is een van de, de mensen die deel uitmaakt. En uh, zij heeft uh, ook lange tijd uh, deel uitgemaakt van Sazi. En daarachter uh, hoorde je dus. Uh, uh, en da daarnaast uh, moet ik zeggen: is uh, Frank van Kasteren degene die dat, uh, dat andere deel, het andere smaldeel, vond van Kafka. Uh, Bent uh, is bezig om een album uit te brengen. De EP hebben ze al vooruitgestuurd. The Biggest Time Bubble heet het uh, album. Um, dit is ook interessant, want zij mochten in september nog een aantal tuinoptredens doen. Willow May, Willow May van Helden, en het nummer wat ze in augustus heeft uitgebracht, heet You Are. You're right. Ik weet ook nooit uh, of dit echt een cover is uh, geweest of niet. Uh, het is gebaseerd op een hoorspel uh, van Dylan Thomas. Under Milkwood, onder het uh, melkwoud. En Fabian de Dammers die voerde dat muzikaal uit. Het arrangement is in ieder geval wel van haar. Dat uh, weet ik in ieder geval wel. Willem, mee hoorde je ervoor met You Are. Waarmee we ook meteen aan het einde zijn gekomen van uh, dit uh, programma. Tussen 10 en 12 voor de zaken. Dit keer even ingevallen door, uh, door mijn persoon. Volgende week hoop ik hier Walter weer terug te zien. Ja, want dan heb ik ook nog weer ergens om half twaalf diensten dat ik iets moet vertellen over dat programma. Dus dat uh, is straks. Kijk, komen ook nog mensen binnenzetten, maar dat zijn ze nu wel een beetje te laat voor Blood Cross van Meadow Lake. En ik zeg tot vanavond.